Zes uur. Jobboot met het NOS Journaal. De politie ook zijn huizen doorzocht in Hoek van Holland en Vlaardingen. In totaal zijn vier mensen opgepakt. In Hoek van Holland werden ook drugs in beslag genomen. In Zeeuws-Vlaanderen zijn twee auto's bij een verkeerde inhaalmanoeuvre... frontaal op elkaar gebotst. Daarbij is één persoon omgekomen en raakte twee mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg bij de plaats Westdorpen. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurde. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis in Gent gebracht.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 Het weer vanavond geregeld een bui en kans op hagel en onweer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 10 graden. Morgen meer wind en opnieuw kans op buien, maar ook af en toe zon. Het wordt 16 graden. Vanaf maandag droger, meer zon en wat hogere temperaturen. Dit was het. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. De zomer is begonnen. De winter is voorbij, want jij hebt gekozen voor mij. Soms kan ik niet geloven, waar kwam je zo opeens vandaan? is dat. Iedereen houdt van jou. Peter Beens was dit en jij bent een kanje hier bij CFM met tweede uur van Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij. en uh, ja, ik ben bij u tot klokjes van 7 uur. We gaan verder met Wally McKee en de Lemmings en Ready to Live. en de Lemming, en Ready to Love. En dat allemaal hier op die 106.9. En 104.5 op de kabel. En 24 uur per dag op de kabel. Op de televisie natuurlijk. De TV-krant, hoe je het zeggen wil. We gaan lekker verder met Rob Zorren. En zonder afscheid. Ik mis je warmte om me heen, en iedere nacht voel ik mij hopeloos alleen. En s morgens vroeg ontbijt ik eenzaam met mijn krant. Mis ik het streven van je hand, mis ik je armen om me heen. Zonder iets te zeggen, zonder het uit te leggen. Zonder afscheid ben je weggegaan. Voel jij je nu tevreden? Denk je niet meer aan het verleden? Ik vraag me steeds weer af, waar is het misgegaan? Het leek normaal, jij was altijd in mijn buurt. Klinkt zo banaal, maar langzaam dood het liefdevuur. En zonder erg roerde wij pijlen uit elkaar. En onbewust van het gevaar heeft het nog veel te lang geduurd. Zonder iets te zeggen, zonder het uit te leggen. Zonder afscheid ben je weggegaan. Nu tevreden denk je niet meer aan verleden Ik vraag me steeds weer af, waar is het misgegaan Zonder iets te zeggen, zonder het uit te leggen Zonder het afscheid en je weggegaan Voel jij je nu tevreden, denk je niet meer aan verleden of vraag ook jij je steeds weer af, waar is het misgegaan? Dat waren lief. Dat heb ik nu eindelijk door, ik heb spijtig was onbezonnen, mis het meisje dat ik verloor. Ik dacht niets kan me binden, ik had genoeg van jou. Dat ware liefde is. Dan Frans Duits en kom terug Bij mij, we gaan lekker verder met Tina Turner en I'm a private dancer En zo dadelijk hebben we ook nog eventjes Contact met Johnny van Valentino En uh, zijn laatste nummer O'Carroll. Dus blijf er lekker bij, tot 7 uur ben ik bij u CFM Entertainment for You Tot de klokjes van 7 uur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 I have a husband and some children Yeah, I guess I want a family All the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their names I'm your private a dancer, a dancer for months I'll do what you want Of harmony, and any old music will do. Het blijft toch een geweldige plaats. Private Dance Tina Turner. En dat allemaal op die 106.9. Tot 7 uur ben ik bij u. Mijn naam is Frit Ik zou zeggen, een goede avond. Entertainment for you. We gaan verder met uh, Laurel Lane. En keep on moving. En zo hebben we natuurlijk eventjes contact met uh, Johnny Valentino. Over zijn laatste single, o Carol. ...van Morvin, Lois Lane... ...hier bij ZFM, entertainment for you. En we gaan lekker verder. En dat is René Schuurmans... ...en tot het einde. Hé, hey, Fred hij hey, ...draai nog eens een plaatje. Blijf lekker luisteren. Vanavond... Uh, Gerard Joling natuurlijk hier bij... Uh, ...het Holland Casino. Kwart over acht en uh, negen uur ter afsluiting. Een vuurwerkshow... Als je slaat en ik zo naar je kijk, schiet ons hele leven als een film aan me voorbij. De mooiste herinneringen gaan over jou en mij. We hebben lief en leed getild en zoveel meegemaakt. Ik moet je even zeggen, dat ik zoveel van je hou. Je bent en blijft de liefde van mijn leven. Je maakt me zo gelukkig en al mijn dromen waar. We blijven Zijn we weer wat ouder en ook een rimpel meer? We hebben nu al veel bereikt, veel van elkaar geleerd, maar nog zoveel mooie dingen die ik beleven wil met jou. Onze weg loopt naar de horizon, laten we samen gaan. Ik moet.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 Dat ik zo wil van... Dat is niet de goede. dat is niet de goeie. Nee, die hebben we net al gehad. Lois Leem was dat. En uh, ja, en uh, als, als laatste natuurlijk René Schuurman. En tot het einde. En we gaan uh, lekker verder met Donny van der Roest. En de liefde heeft ons allebei. Oh, dan moet je wel een schuif openzetten. Lekker bezig, Fred. Zo direct, natuurlijk, uh, Johnny Valentino.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 Dan Donnie, Donnie uh, Roest Ja, Donnie van Roest En uh, ja, de liefde heeft ons Allebei, we gaan uh, een lekker plaatje Draaien en, en dat plaatje dat is de Laatste nieuwe van uh, Yes sir. En uh, hebben we het over verder Sta ik hier aan de goede kant Ik nam het leven Voor wat het was Het wordt alleen maar beter, dat is waar ik dacht maar het werd stil na die ene dag. De wereld die lag aan mijn voeten. We reden door het land. Het was een vaste route. Ik was mezelf kwijt, maar mensen bleven roepen. Je moet jezelf vinden, want niemand gaat je zoeken. Dacht dat de was de succes mij dan zou kennen, maar zijn lief zou maar lang zonder mij een woord te zeggen. We zouden samen lopen, maar ik besloot te rennen. Ik had geen tijd voor een ander, alleen voor mezelf. In mijn hoofd strande ik met alle vragen. Nu wordt het erg om het achter me te laten. De toekomst nu met een lach, want morgen wacht weer een nieuwe dag. Ik laat mijn schepen achter, ik kijk nog geen keer om. Niet langer in het donker loop ik naar de horizon. trekken weg, de lucht is opgeklaard Krijg een lach op mijn gezicht als ik denk aan vandaag Zie de successen in mijn leven en denk dit was het waar Al die bloed, en tranen gaf ik allemaal haar aan het leven En de liefde, muziek en de fans Al die momenten die mij kwetsten maakten mij een beter mens Kijk ik nu in de spiegel, ben ik trots op wie ik ben Zonder al die tegenslagen had ik mezelf niet gekend Misschien snap ik het nu beter, beter dan ooit Als ik die struggles niet had meegemaakt, dan stond ik hier nooit Dus ben ik dankbaar, dankbaar voor wat ik heb want ik ben hier op mijn plek. In mijn hoofd strakelde ik met al die vragen. Nu wordt trek het druk om me te laten. Ik zie de toekomst nu met een lach. Want morgen wacht weer een nieuwe dag. Ik laat een schepen lachen. Ik kijk nog één keer om. Niet langer in het donker loop ik naar de horizon. Want nu de regen is gestopt, wordt de grond weer langzaam droog. Kijk ik in en ga weer door. Ik laat me schepen achter. Ik kijk nog een keer om. Niet langer in het donker loop ik naar de horizon.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 Van die oude niks Nu ik van jou oude niks En mijn vrienden alle shit bekend. En mijn vrienden alle shit bekend. Samen met mijn dokter. Zina Kaffa en ik vind het best zo. En uh, ja, tegenwoordig, uh, tegenwoordig ja, ze, hebben, ze hebben nog een nieuwe single uitgebracht natuurlijk. En uh, ja, ze staat uh, eigenlijk een beetje ja, op z'n Hollands gezegd op springen. Binnenkort moeten ze bevallen, dus uh, ja. En uh, hopen we te horen hoe of wat. We weten in ieder geval dat het een meisje wordt. En uh, ja, zo ook uh, hebben wij iemand in de uitzending. En dat is uh, Johnny Valentino. Ik zou zeggen, Johnny, een hele goede avond. Een hele avond. Uh, leuk dat ik in de uitzending ben. Ja, zeg maar Freddo. Ja, ik ook leuk dat ik in de uitzending ben. Ja, toch? Ja, ja. Hey. Tuurlijk, absoluut. Ja, nee. Ik zal een beetje z'n wachten, wachten. Ja, uh, ja ik, ik kwam er uh, niet tussen, viel. Nee. nee maar, al, die, al die muziek, ja. ik, ik probeer het maar. <laughs> nee, ik snap het. Hé, hey. hey, John, uh, ja. het gaat over jouw nieuwe single. Of tenminste, ja. jouw laatste single. Carol. Voilà. Ja, oh, Carol. Ja, dat is een parodie op, hè? Ja, ook, nou, we maken met Johnny Valentino proberen we altijd een... Uh, hebben we hebben inmiddels al 16 singletjes gemaakt. En dat zijn meestal... Nou, meestal altijd zijn het covers. En die maken we op zijn Johnny Valentino's. Hè. Dus we maken er altijd heel wat anders van. En dat hebben we dus ook met OKO OK gedaan. Lekker zomers gemaakt. Lekker uh, biet eronder gegooid. Wat sneller gemaakt. En uh, hij pakt wonderwel uh, goed uit. We hebben heel veel airplays. Op echt uh, heel veel zenders. In België wordt hij goed opgedraaid. Maar ook bij de Hollandse grote zenders. Dus uh, ja. ik ben een blij mens. Ja, je mag niet klagen. Je mag het zo zeggen. Zeker. Nee. Absoluut niet, absoluut niet, nee. Hey, maar je hebt ze wel in twee talen opgenomen, zowel in het Nederlands ja. als in het Engels, dus. Ja, dat doe ik sowieso met Johnny Valentino. Hebben we hebben een aantal singles al gedaan, omdat Johnny Valentino is eigenlijk een internationale act. Elk jaar treed ik in Las Vegas op, maar we doen ook heel veel shows in, in Engeland, Denemarken, Duitsland. En uh, ja, dat kan ik moeilijk met ook Carol in het Nederlands aankomen. Dus dan wordt het sowieso uh, de Engelse versie. En de platen worden dan uh, meestal ook in dat soort landen uitgebracht, dus... Uh, ja, dubbele A-kant, zeg maar. Ja, dus je, je brengt hem ook uit uh, in Las Vegas? Of, uh? Ja, in Las Vegas ben ik dit jaar zijn we in de maand juli uh, geweest. Uh, drie weken zijn we daar geweest, hebben we een aantal optredens gedaan. En dan doe ik eigenlijk wat ik hier in Holland ook doe, doe ik een uh, toertje in Las Vegas ook langs de radiozenders zenders. En, okay. uh, ja, daar kennen ze inmiddels Johnny Valentino ook al. Ja, al heel lang, want ik zit er al meer dan twintig jaar op. Dus uh, ja, nee, maar dat is leuk, toch? Absoluut leuk, ja. ja dus, met, uh, nee, alleen maar leuk. Dus daarvoor, is, uh, daarvoor kiezen we ook altijd voor om, om de platen tweetalig te maken. En, uh, maar ook Hollandse zenders. Ik was uh, vorige week bij Onderbroek Friesland uh, bij Noordenwijn Live. En daar hebben we ja. de versie. Uh, die hebben we gewoon in het Engels gedaan. Want het, ja, hun draaien meer uh, daar Engels als, uh, als Hollands. Dus, uh, nou ja. Ja, ja, ja, in dit geval uh, ja, kan het bij mij maar twee kanten op. Nou, ik... Ja, ik hoorde jou net ook Engels eruit, dus... Uh, ja, ja, het is, maar, het is Engels, uh, Nederlands, Duits, ja, uh, soms Frans, ja. dus uh, ja. Oké, okay, okay, nee. dus we kunnen alle kanten op. Ja, je kan alle kanten op hier bij mij, behalve ja, de goede. Maar... we <laughs> <laughs> hey, uh, Zit er nog wat, uh, wat aan te komen? Uh, ja, we gaan uh, sowieso, uh, dit jaar komt er nog een uh, verzamel-CD uit met uh, de Best of Johnny Valentino. We hebben inmiddels, wat ik zeg, inmiddels. Uh, 16 singles gemaakt met uh, heel wisselend succes. De ene hebben het heel goed gedaan, de andere hebben helemaal niks gedaan. Uh, maar ja, er is heel veel vraag naar een, uh, een cd'tje van Johnny Valentino... Met, waar de, alle liedjes op staan. Uh, die cd komt ook ten baat uit, want ik doe in het land... Uh, buiten Johnny Valentino doe ik heel veel presentatiewerk. En uh, ja. andere klussen, ik doe heel veel uh, voor de vakantieparken in Nederland... en in België en in Duitsland. Dus uh, er is altijd vraag naar ja, een singeltje... Uh, weggeven of verkopen op die vakantieparken, dat werkt niet, dus maar een uh, grote cd natuurlijk wel. Dus dat is ja. een van de redenen waarvoor we met een, uh, een cd uitkomen met uh, 17 liedjes erop. Uh, eind van het jaar komt er weer een nieuwe Johnny Valentino, met de single. maar deze loopt natuurlijk nog lekker door. Uh, hij is wel een paar weken oud inmiddels, maar uh, ja. Ja, we hebben wat ik zeg, heel veel airplay en heel veel radio's pikken hem op. En ook sommigen pikken hem nu pas op, dus uh, daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Ja, nou ja, wij zijn er ook blij mee. Ik bedoel, eh, ja, dus, ja. nou, radio zonder muziek. Ja, vrolijke muziek, en, uh, en, en, ja, muziek zomerse muziek en uh, nou, we, we krijgen hier net de plains buiten, dus een lekker zomer. <lacht> dus ja, ja, nou ja, toen ik hier aankwam uh, vanmiddag uh, schijnt het zonnetje vrolijk, maar inderdaad, het ziet er nu een beetje treurig uit. Ja ik, uh, ik nou, ja, ik was vanmiddag, ik was in Castricum vanmiddag en dan moest ik een uh, spelshop presenteren. Die mensen gingen lekker twee weken naar uh, Ibiza toe. Ja. Maar dan was het schitterend weer, en ik kom uh, thuis hier in uh, Hellevoetsluis en uh, noodweer. Ja, nou ja, ik, <tie> eh, ik ben er ook uh, sinds uh, uh, nou ja, nu alweer uh, haast drie weken terug van die pizza ja. vandaan. Maar ja, ik mis het al. <laughs> ja, dat kan ik me gelijk voorstellen, heerlijk hoor. Ja, ja, ja dan had je nog een temperatuur van 34 graden, hè? ja dat, uh... ja. Nou, ja, ik ga over twee weken ga ik een aantal uh, showsje doen in uh, Spanje. Tussen zal het uh, mooie weer ook weer. Nou, uh, ah, oké, okay, nog. Uh, goed zijn. Jij ja, ja, ja, ja, gaat ook nog mee met de, de Turkije reis en dergelijke, of niet? Uh, nee, dat, dat doe ik niet, want uh, die, daar ben ik wel voor gevraagd. Maar ja. Ja, dat moet ja, me net uh, altijd uh, in, in de schema passen. Meestal is het, uh, zijn door de weekse dagen. Ja. En uh, ja, we doen door de weekse, we, we hebben weer de Johnny Valestino Senior Show. Ja, die worden al een jaar van tevoren uh, geboekt. Dus ja, dan kan ik mij moeilijk vragen. Maar nee, maar ik ga in de in de herfstvakantie ga ik uh, lekker afdagen dagen richting uh, Benidorm en dan gaan we daar een aantal uh, optredens doen. Oké, okay. hey Sean, uh, heb jij ook nog een, uh, een site waar ze je op kunnen ja, vinden en uh, boeken? Dan moeten de mensen even naar gaan kijken natuurlijk, hè? Ja, want... hey, dat is uh, www.jonnyvalentino.nl. Daar staat uh, echt alles op wat we doen, en een uh, aantal pagina's. Uh, ja, als mensen meer willen weten, even googlen Johnny Valentino. En op YouTube staan natuurlijk echt, uh, nou, alle clips staan er sowieso, maar ook uh, filmpjes uit het land. Dus uh, ja, er is uh, zat te vinden over Johnny Valentino. Ja, Facebook ook? Of heb je geen je Facebook? Op Facebookpagina? Ja, uh, Johnny Valentino fansite, dus als je Johnny Valentino op Facebook uh, dan kom je vanzelf op de pagina terecht. Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan wij hem uh, lekker draaien, O'Carroll. Ja, en dan, uh, dan de Nederlandse versie natuurlijk. Ja, nou ja, helemaal ja. goed. Ja, dan zijn wij nee, een beetje stuurt. weer... Ik vond het uh, gezellig om in de uitzending te zijn en, uh, ja, en de volgende keer komen we gaan even live langs. Zoals... Ja, ik wou net zeggen, uh, ja, de volgende keer hoop ik je gewoon hier te mogen ontmoeten natuurlijk. Ja, kom helemaal goed. Dat regelen we met Dennis en uh, ja. Ja, dat gaan we doen. Gaan we gewoon doen. Kom helemaal goed. Je is goed, Johnny. Hé, hey, ik gaan zou zeggen een heel goed weekend verder. Ja, het gaat helemaal goed. Ja, we moeten... We zaten net te eten, dus ik ga het als een speer omkleden. En dan gaan we richting Rotje knoord hebben vanavond de show. Ah, oké, okay, ja, dat is niet zo ver vandaan eh, bij Hellevoerslaas. Ja, dus, eh, ja, een half uurtje, gewoon ja, naar de gaan. Zuid-Hollandse eilanden. Eh. Ja, precies. Ja. <laughs> ik ken het. Ja, helemaal goed. Ja, oké. Okay. Hey, ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Helemaal goed. Hey, zoen, eet smakelijk. Hey, veel plezier, hè? Hey, dank je. Groetjes. Hoi, hoi. hoi doei. Ho. Toch gedaan Jou laten lopen Ik heb je laten gaan Ik mis je Ik mis je elke dag Ja, mooie ogen vergeten jij bent voor mij de flauw wat is dan? oh Carol en Johnny Valentino uh, Johnny Johnny Hope oh Johnny ja. Gaat hij weer beginnen? Nee. Nee. Oké. Okay. Ja, dat was hij dus, uh, Johnny Valentino. En, eh, uh, Carol hier bij CFM uh, Entertainer for You. En, uh, ja, ik ben buiten het, het klokjes van 7 uur. En, uh, ja, de tijd gaat een beetje dringen. Dus we hebben nog een kleine, uh, nou ja, 7 minuten, zeg maar. En, ja, we gaan uh, eventjes verder met Sjakademus. Uh, en, please, and tease me. Oh. Dus blijf hey. nog eventjes uh, lekker gezellig blij. <laughs> En voornamelijk natuurlijk het Holland Casino Gerard Joling rond kwart over acht En een feestelijk vuurredactie Looting like a butterfly So charming Baby girl She recognizes The man In me Number one of the world There's something in her eyes like A spell getting me in my tongues Oh lord She gave me one smile Two smiles she got my going wing on right more on diamonds and so bro. baby don't change your style My baby, I oh, till I lose control. These men with the love until I lose control. Take all my body and Chakademus en please. And tease me, tease me. En uh, ja. Nog uh, kleine drie minuten. En dan uh, is het weer voorbij. Dus uh, bij deze wil ik u alvast uh, bedanken. Voor het luisteren. En uh, ja, graag hoor ik u volgende week weer terug natuurlijk. En we gaan eventjes ter afsluiting. Een draaien van Merck. En Merck, hoe heet mijn nou? Mark Anthony en You Sang To Me. Ja, en uh, volgende week dan uh, is uh, Ramon Beensen natuurlijk hier aanwezig in de studio. Dus ik zou zeggen, stem zeker weer af volgende week. Groetjes alvast en bye bye, Smaai, smaai. Een goed weekend, bye!